van ZFM Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 2 uur. Kees Groot met het NOS journaal. De schade van de storm van gisteren is zo'n 95 miljoen euro. Dat blijkt uit de eerste schatting van het Verbond van Verzekeraars. Het gaat om schademeldingen van particulieren. De schade bij bijvoorbeeld de landbouw is nog niet meegerekend. Volgens het verbond zijn er vooral meldingen van schade aan daken van huizen en auto's waar een boom op is gewaaid. De NS meldt dat de treinen weer volgens dienstregeling rijden. Reizigers moeten wel rekening houden met extra drukte op sommige trajecten. Tweede Kamerlid Louis Bontes wil graag in de Tweede Kamerfractie van de PVV blijven. Hij doet een oproep aan zijn collega's hem niet uit de fractie te zetten. Hij zegt dat hij de partij van binnenuit wil versterken. Bontes haalde vorige week uit naar PVV-leider Geert Wilders. Volgens hem ligt de macht te veel bij Wilders, durven collega's niet te zeggen wat ze vinden en is er te weinig openheid. Uit onvrede over de gang van zaken stapte Bontes vorige week op uit het PVV-fractiebestuur. Hij bleef wel lid van de fractie. De PVV-fractie vergadert vanmorgen en de verwachting is dat over het lot van Bontes wordt gesproken. De belastingtarieven gaan omlaag als het aan de VVD en D66 ligt, dat schrijft de Telegraaf. De partijen hebben een plan gemaakt dat zou kunnen rekenen op een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. Het belastingtarief voor de hoogste inkomens gaat op termijn van 52 naar 49,5 procent. Ook de tweede en derde schijf zouden dalen. Dat is bedoeld als compensatie voor de maatregelen die vooral huizenbezitters treffen. Volgens de VVD worden inkomens vanaf 55.000 euro het hardst geraakt door de nieuwe hypotheekregels. Minister Blok zou wel voor het plan voelen, zo schrijft de krant. Het weer, vandaag zonnige periode, maar in de kustprovincies meer bewolking. Daar vallen in de ochtend wat buien, later op de dag ook in het binnenland. De wind uit zuidwest tot west waait met kracht 3 tot 6 en het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. Met nu de nacht... We I'm gonna stay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 中文字幕志愿者 I don't